Donderdag 23 februari 2017 Dit is de Batavieren podcast Met vandaag te gast Joey van Koningsbruggen uh, Je bent ondernemer, kunstenaar en libertariër Ja En uh, we hebben denk ik heel veel interessante dingen te vertellen uh, Dank je ik heb een heel interessant uh, levensverhaal <laughs> tot nu toe Ik denk dat we het zo kunnen samenvatten <laughs> Um, je bent veel in de media geweest, de afgelopen jaren. Ja. Ik zag je onder andere bij uh, Eva Jinek uh, voorbij komen. <laughs> ja, toen ik uh, mijn uh, shaker over de hele bank heen uh, spoot. <laughs> kon, kon je me niet inhouden? <laughs> dus. moest je even heen spuiten? <laughs> um, ik zag dat je Seven Ditches uh, aanwezig was. En er was zelfs een documentaire van uh, Drielab, Ja. over jou. Ja, dat was bedoeld als een uh, reality show. Uh, maar dat, uh, dat was niet uh, aangeslagen, dus toen uh, moesten we daarmee stoppen. Oké, okay. is, is het helemaal niet uitgezonden of was het uh, na één aflevering? Ja, we zo? hebben één uitzending gemaakt en uh, afhankelijk van de, van de reacties zouden we dan een hele serie maken. Maar de reacties waren niet zo en uh, ja, dat begreep ik op zich uh, wel, dus uh, toen uh, zijn we ermee uh, gestopt. Oké, okay. voor degenen die jou nog niet kennen, denk ik dat het goed is om je eerst even te introduceren en vooral even te kijken naar wat je nu doet. Ja. Um, ik misschien ook even vertellen, hoe ben je daartoe gekomen? Hoe precies. is het een beetje gelopen? Uh, wat voor dingen heb je ja, gedaan ja. en wat voor dingen doe je? Ja, Dat ik veel in de media was, is vanwege een bedrijf. Um, omdat uh, ja, ik, heb, ik heb een bedrijf dat heet Joyland, hoewel het nu uh, de na een naamverandering heeft ondergaan en Jimmy Joy heet. Um, en dat, is een, uh, uh, dat zijn producten waar alle voedingsstoffen in zitten die je mensen op één dag nodig heeft. Uh, waardoor je uh, ja, geen tijd meer hoeft te besteden aan de bereidingen uh, van eten. Uh, dus ik maak bijvoorbeeld een poeder waar uh, 100% van alle voedingsstoffen in zitten. Dus uh, alles wat de overheid heeft gespecificeerd, alle americordaarspelle voedingsstoffen. Dat zijn hele grondige, degelijke onderzoeken die wereldwijd worden uitgevoerd. En de Amerikaanse en de Nederlandse, ik bedoel de Europese, die variëren wel enigszins. Maar het, is een, uh, best, het komt best wel het is een heel grondige wetenschap. Uh, en, dan, en dan daarvan maak ik mijn uh, producten en zorg ik ervoor dat je... Als je één reep eet, heb je 20% van alles wat je nodig hebt. Als je één shake drinkt, heb je 33% van alles wat je nodig hebt. En dat sprak mij heel erg aan, omdat ik destijds heel veel aan het uh, schilderen was. Kunst schilderen. En ik eigenlijk geen zin had om bezig te zijn met eten. Helemaal als ik in een soort van flow kon, dan wil ik gewoon doorgaan. Dan wil ik creëren, dan wil ik niet naar de supermarkt... Uh, uh, ja, dan wil ik geen bereiden dan wil ik echt gewoon helemaal niks, uh, met, uh, met, uh, niks te maken met andere dingen dan te creëren. Ja, dan dus dat betekent ja. dat je dan ergens om 11 uur s'avonds misschien uh, iets uh, in de pan ging gooien. Ja. En uh, de laatste keer dat je had gegeten dat was ochtends om 8 uur misschien. Uh. Ja, ja, het alternatief <laughs> is dan dat je ineens heel veel uh, koolhydraten craved of vet of zo ja. bijvoorbeeld. En dan snel verzadigde producten gaat eten, chips, uh, diepvriespizza's. Uh, en uh, dat, is niet zo, ja, dat is niet optimaal voor je gezondheid. Dus ik deed toen al een soort variant waarbij ik allerlei uh, fruit en groenten en havermout en eieren en, en gewoon allemaal dingen waarvan ik dacht dat het gezond was. In een blender flikkerde en dat dat opdronk. was fucking ranzig, maar het werkte wel. Daarna had ik was zoiets van, oké, okay, ik, ik ben nu gezonder dan, dan hiervoor. Dat je niet eet. Ja, dan heb ik alleen maar shifts en. Uh, Het is vaak, vaak ook zo'n slechte scène uit heel veel Hollywoodfilms. Dat je dan zo'n zo verwaarloosde man ziet die inderdaad op zo'n manier zijn, uh, zijn maaltijd bereidt. Omdat hij verder geen zin erin heeft. Ja, ik ben die man. Ik zou die man zijn als ik niet <laughs> introduct had gemaakt. Ik denk dat veel luisteraars zich al kunnen identificeren, want die zitten ook in een mancave uh, naar pizza te craven. Precies. De hele dag. Uh, dus dat maar, ja, hoe moet je me dat voorstellen? het voorstellen, de, de poeders en de, of de shakes en de reven. Is het een soort astronautenvoedsel dat je er ook echt op zou kunnen leven volledig? Ja, ja, uh, ja astronautenvoedsel moet ook aan andere dingen voldoen ja, vanwege de gebrekken, zwaartekracht en andere dingen. Ja. Ik weet niet precies wat daarin zit. Maar het principe is exact hetzelfde. Alleen dan is het voor normale mensen. Dus het is precies afgewogen dat je erop kan, uh, uh, ja, op kan leven. Uh, als uh, de wetenschap klopt, dat dat, dat, dat inderdaad uh, is wat je nodig hebt, wat er in de aanvoerder voedingsop staat, waar ik, waar ik van uit ga. Uh, en dus, er zijn ook mensen die dat doen. Ik heb mensen pol gehouden onder klanten. En 4% van mijn klanten Die zegt ook eigenlijk bijna niks anders meer te eten. Okay. wat ik zelf best wel extreem vind ik ben zelf ook wel een extreme gebruiker maar meer dan twee maaltijden dat, dat doe ik niet echt yeah. uh, dat doe ik alleen maar als ik een nieuw product wil testen bijvoorbeeld maar uh, nee, zij uh, ja, het is heel populair <laughs> nou, Tenminste, 4% vind ik echt veel er zijn echt veel mensen die gewoon uitsluitend so. uh, Jimmy Joy eten yeah. ja, want ik, ik zag ook in die interviews uh, ze hadden een keer geloof ik twee studenten geïnterviewd, toch een beetje in de beginfase van je bedrijf ja yeah. uh, uh, ...dat ik me inderdaad afvraag van... Uh, ...ja, tuurlijk, het is handig hè... ...als je, ik veel, programmeur bent... Hè, ...dat is een typisch voorbeeld misschien van iemand... ...die ja. gewoon even snel wat wil eten en door wil kunnen gaan. Ja. Maar het lijkt me toch ook dat je ook gewoon eten wil eten... ...omdat je het lekker vindt. En ik had begrepen dat het nou niet per se vies is... ...maar ook niet per se heel lekker zou zijn. Nee, sowieso is de smaak en de beleving... ...ondergeschikt aan de voedingswaarde. Dus je zit hm. gewoon vast aan, aan bepaalde zaken... Ja, ...en daar gaan we ook van uit... Um, dat die voedingswaarden precies zijn. Uh, wat, wat het moet zijn. En daarna gaan we maar pas kijken. Oké, okay, hoe gaan we dit in, in een prettige beleving uh, gieten. Dus... Um met die repen hebben we bijvoorbeeld wel nagedacht dat we bepaalde ingrediënten kunnen poffen. Bijvoorbeeld rijst uh, en soja. Uh, dus dan heb je een bepaalde crunch, een bepaalde dikte, een bepaalde bite. En um, met uh, de shake zijn we ook op zoek gegaan naar uh, ingrediënten die uh, dat, dat, dat een prettige um, zachte beleving in je, in je, in je keel... Uh, heeft een, een smaakstofcombinatie uh, van kunstmatige en natuurlijke smaakstof, omdat het, dat gewoon de, de beste smaak oplevert. Dus uh, dat is het tweede waar we, naar, uh, waar we naar hebben gekeken. Ja. Nou ja, ik kan ook voorstellen dat, dat, dat met technologische ontwikkelingen we daar ook steeds beter in worden. Uh, ik heb ook wel zo'n periode gehad uh, dat ik aan de maaltijdrepen zat. Ja. Uh, beste luisteraar, hè? even een privé-detail van mijn leven. Oh, yeah. niet meer, <laughs> oh ja, niet ik hè. Ook ik heb mijn zwaktes. Uh, ja, maar bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld Adkins-repen re, uh, neemt, die, die zijn soms gewoon best wel lekker. Uh, terwijl heel veel van die andere repen. Smijker. Dat ja. is gewoon een soort latex uh, met, met wat. Uh, met een crunchy dingetje erin. Ja. Uh, ja. Het valt mij inderdaad al op hoe goed die smaak al gemaakt kan worden. Ja. Ja, ja dus daar, daar zijn we ook steeds verder in. En de voedingswaarde is ook. Uh, zijn we ook heel uh, ver in. Dus je kan gewoon pure voedingsstoffen bestellen, bijna pure voedingsstoffen. Dus dan heb je. Heel weinig andere uh, dingen die je aan het eten bent. Behalve datgene wat je nodig hebt. Dus ja. En, en, ja. met Maar smaak... voelt het ook, zeg maar? Of uh, Qua Honger... hongergevoel? En, uh... Ja, qua hongergevoel. Uh, ja, er zit ook uh, de hoeveelheid de vezels in dat, uh, dat goed werkt. Mm -hmm. um, dus uh, ja, de, je bent ook... En dat je verzadigingsgevoel afhangt van hoe uh, veel voedingswaarde je, uh, voedingsstoffen je binnen hebt gekregen ook. Um, dat in combinatie met... Uh, ja, hoe, hoe vol je maag is. En het is wel zo dat, dat het wat compacter is, dus uh, je maag is uh, relatief snel weer leeg. Mm -hmm. Maar in mijn beleving uh, heb ik niet meer uh, honger. Integendeel, ik ben juist ja, verzadigd omdat ik nou, alle, alle spullen binnen heb gekregen die ik moest. ja, ja. Nou ja je maag past zich er ook op aan. Uh, de tijd dat ik inderdaad uh, op een dieet zat of gewoon veel minder ging eten, merkte je op een gegeven moment dat je zelfs met minder dan, aan, minder dan het aantal calorieën van het dieet. Ja. nog steeds soms geen honger had. Uh, oh ja. de, dus inderdaad, ik kan me voorstellen dat je maag gewoon best wel snel zich daarop aanpast. Ja. Uh, en inderdaad dat je ook gewoon veel sneller verzadigd bent. Uh, maar ik ben wel even benieuwd, hè? want uh, ook inderdaad in een aantal interviews die ik van je heb gezien, geef je eigenlijk aan van er is niet een soort gemeenschappelijke uh, deler van de klanten uh, van je product. Maar, um, ja, het is best wel divers. Er zijn wel bepaalde uh, ...groepen die het interessant vinden... ...zoals net noemde je developers... Mm -hmm. uh, en die vinden het uh, interessant... ...en uh, dat brengt eigenlijk twee typen mensen... ...bij elkaar, namelijk dat ze voor uh, dicht op technologische ontwikkelingen zitten en lange projecten werken. En beide uh, zaken zijn, uh, vind je on onder mijn klanten. Dus je ziet ook wel advocaten en accountants, dus uh, mensen die lange projecten werken en gewoon effectief uh, daaraan uh, willen werken. Ja. Voor hen is het interessant. En aan de andere kant zie je ook mensen die het interessant vinden, omdat het zeg maar, een technologisch vooruitgang, voor vooruitstrevend product is. Het is gewoon interessant ja. om, om te kijken hoe dat... Uh werkt dan of zo? Ja, dan ja. ben je de eerste die, want we kennen wel de maaltijd of zeg maar de shakes en dat soort dingen. Dat is natuurlijk iets wat al redelijk ingeburgerd is en in elke supermarkt uh, te krijgen is. Ja. Uh, is het innovatief uh, wat je doet? Of is bijvoorbeeld in Amerika, uh, zijn er al dat soort dingen? Is ja, ik het, heb dus, het uh, idee uit Amerika. Um, ik ben... Uh, ik zag dat en dat werd aangeprezen als astronaut food for normal people. Yeah. Ik dacht, wauw, dat wil ik hebben. Maar zij verstuurde het toen niet naar Europa. Dus toen ben ik eigenlijk uh, voor de grap ben ik begonnen om het zelf te maken. Dus heb ik twee weken internet research gedaan en heb ik een recept gemaakt uh, wat vreselijk smaakte. En, uh, maar, maar het leek me alsnog leuk omdat uh, ...te proberen om daar 30 dagen uitsluitend op te leven. Dus dan heb ik daar een YouTube-serie van gemaakt... ...van luister hey. jongens, ik ga uh, dit dertig dagen eten. En toen... Uh, ...ja, na zeven dagen was ik oprecht enthousiast. Het werkte en toen begonnen mijn vrienden... ...die uh, de YouTube-video's keken... ...het ook uh, uh, te willen. En toen... Uh, ja, uh, Ronald Giphard bijvoorbeeld, die stelde voor uh, om het voor hem tien zakken te maken. En een uh, uh, winstmarge erbovenop te doen. En toen uh, kwamen er meer omdat hij erover ging praten. En toen werd het een beetje een bedrijfje. Maar zo was het ja. eigenlijk niet, uh, dat was niet mijn in aanvankelijke intentie. Oh, Oké, okay. dus je dacht niet in Amerika van wauw, dit is een gat in de markt. Hier kan ik uh, nee. lekker mee uh, cashen, zeg maar. Nee. Uh, het was eigenlijk meer voor de gein van, van werkt dit? Ja, kan klopt. dit. Ja, ja. Hopelijk. Ja, want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen ook heel sceptisch zijn. Hè, over werkt het wel uh, voldoende? Je gaf sowieso al aan hè, van, uh, dat je soms zelfs na een tijd uh, alleen maar je eigen producten gegeten hebt. Dat je jezelf al gezonder voelde dan soms daarvoor uh, het geval was. Ja. Is, is, dat, is dat misschien ook het gevolg omdat je dan natuurlijk een, een periode zeg maar, echt alle voedingsstoffen binnen hebt gekregen. Terwijl het normaal veel moeilijker te hanteren is. Ik denk wel dat het zo werkt, ja. Ja, dat lijkt me wel logisch. Het kan natuurlijk een groot placebo-effect zijn omdat ik de eigenaar ben van het ja. bedrijf. Dus dat ik denk van wauw, wat ik maak ze echt heel goed. Maar ik denk dat het heel logisch is dat als je precies binnenkrijgt wat je nodig hebt... Uh, en, ...en heel weinig andere shit, dat je gewoon heel effectief aan het eten bent... ...en dat je ja. dat merkt in, uh, in, je, in je welbevinden. Ja. Maar goed, als ik de, de, de, naar de gemiddelde hipster kijk en de, de, de trend van tegenwoordig dat alles natuurlijk en authentiek en uh, wat er nou ja. moet zijn. Ja, <laughs> ja ik doen ik al bij de markt kopen en zo. Dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen denken van ja, dit kan geen echt voedsel zijn hè, omdat het kunstmatig gemaakt is. Ja, nee, absoluut. Dat is een, uh... Dat ze, ja, dus deze trend gaat tegen, mm. totaal tegen die trend in, eigenlijk lokaal, ampachtelijk, natuurlijk. Ja, jij komt <laughs> met je zakken uit, uh, uit Amerika en Duitsland aanzetten waar je dan iets van brouwt. Ja. Zij willen alles uit de buurt hebben. Ja, precies. Ja. Ik, ja, het, is een, uh, het is exact het tegenovergestelde eigenlijk. Deze trend zegt, uh, wij kunnen het beter dan de natuur. Ja. Dat je de natuur mm -hmm. maakt producten, maar wij zoals eigenlijk alles... Uh, dat wij creëren, ja. halen we uit de natuur precies datgene wat we nodig hebben... en dan veranderen we dat, maken we er staal van, bla, bla, bla, gebouwen... Ja. Ja. en zo, zo, zo, zo, zo doen we dat nu ook, in dit geval met, met, met voedsel... dat we precies datgene wat we nodig hebben eruit halen... en alleen maar dat erin stoppen. Uh, dus ik vind het een heel logisch en heel natuurlijke uh, menselijke, menselijke prestatie... Uh, maar ja, we uh, ja, dus leven ja. al niet natuurlijk. Hè? We leven niet in een boomhut, maar we leven gewoon in een goed geïsoleerd stenen huis. Zeg maar. ja, ja. En dat is een beetje de volgende stap in voeding: van, ja, waarom zouden we nog een hele uh, omslachtig plant of een dier gaan kweken? Ja. En dat, uh, ja, met een hele distributie erbij. En uh, nou ja, als je alleen maar al kijkt hoeveel tijd het kost om naar de supermarkt te gaan en, uh, en te gaan koken en zo. Ja. Dat natuurlijk, kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Ja, ik denk dat het veel beter is als je, als je die keuze hebt van oké, okay, wil ik effectief gaan eten of wil ik gewoon nu voor de beleving gaan eten. Ja. Dan ga je naar een restaurant Precies. of dan ga je lekker koken. En dan geniet je er misschien ook meer van. Ja, ja. ja. ja. Ik denk, uh, ja dan heb je eten meer als een, ja, wat je zegt de beleving, de smaak, de sociale activiteit. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet drie keer per dag tijd voor. Zeg maar. Nee. Dus dat, uh, ja, kan wel, ja. maar, maar liever. Ja, ik ben liever druk met andere dingen. Ja. Nou, als dus je kijkt hoeveel tijd je op een dag bezig kan zijn met, uh, met eten, het kopen en het koken van eten. Yeah. Er zijn mensen die, die soms ook elke dag nog naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Ja, dat is ook weer een half uur van je leven elke dag uh, yeah. er vanaf. En jij zegt yeah. eigenlijk van, nou ja, ik heb hier een doos staan met poetertjes. Yeah. Ik gooi er wat water bij en ik uh, nou, ja, ben binnen misschien uh, 10 minuten klaar per dag. Yeah. <laughs> ja, sure. ja. Drie keer tien minuten, denk ik. Hoe uh, staat het met je bedrijf? Uh, verkoop je vooral aan uh, distributeurs of uh, heb je, verkoop je rechtstreeks aan consumenten? Ik verkoop voornamelijk rechtstreeks aan uh, consumenten. Het bedrijf uh, heeft wel ook uh, retail contacten. Er zitten ook mensen mm. ja, uh, die, die retail doen. En we liggen ook sinds vandaag uh, in de spar, in uh, meerdere oh. spar. We lagen al in één mm. spar En uh, en nu is ze dat dus uitgebreid naar meerdere filialen, omdat het goed liep. En um, ja, dus, dus op die manier uh, proberen ze uh, dat uit te breiden. Okay. En um, in uh, Spanje is ook een supermarktketen. Uh, dus, maar het is nog, uh, retail is nog best wel klein. Het is voornamelijk rechtstreeks aan de consument. En dan... Uh, in je webshop? Ja, vanuit even... onze webshop, ja. Uh, Joyland.nl het... of... Uh... Jimmyjoy.com Oké. Okay. Ja, het was iets uh, Joyland.eu, maar nu is het dus uh, veranderd. En dan ja, gaat het rechtstreeks naar de consument. We hebben ook uh, bijvoorbeeld een klant in uh, Frans-Polynesië. Uh, en uh, dat is echt fucking ver weg. Dus ze gaat het met een vliegtuig naar het vaste land. Met een kleine vliegtuig ineens in de buurt. En dan met een boot naar uh, uiteindelijk de klant. <laughs> en daar le leveren ze op, uh, op in qua, qua prijs. Maar het is wel gewoon uh, tof om um, die wereldwijde dekking te hebben. Maar je hebt in ieder geval wel een uh, sterke groei meegemaakt uh, van je bedrijf? Ja. Je bent volgens mij in 2014 uh, begonnen, of 2013? Um, ja, het is nu drie jaar oud. Oké, okay. ja. ja precies. En uh, je hebt volgens mij inmiddels al meerdere loodsen versleten? Uh, in ja, klopt. Dus, uh, ik ben begonnen vanuit mijn slaapkamer, toen ben ik naar een loods gegaan van mijn compagnon. Um, in, uh, dat was iets van 150 vierkante meter. En toen zijn we naar een loods gegaan in Amsterdam, dat is 250 vierkante meter en dan kon je ook pallets stapelen. Dus toen dachten we van wauw, nu, nu zitten we echt, uh, kunnen we hier echt groeien, maar toen, een paar maanden later was dat te klein. Dus toen zijn we verhuisd naar een loods uh, die 8 meter hoog was en 2000 vierkante meter uh, groot en uh, daar, uh, daar zitten ze nu nog steeds. Ja. Ja, ik vind het zelf uh, een heel interessant concept. Ik ben ook uh, iemand die totaal niet van de natuur en wat dan ook is. Ik denk <laughs> dat ja, ja, de mensen, moeten, de mensen moeten het beste halen uit de natuur, maar voor de rest uh, kunnen we een hele hoop dingen nog een stuk beter doen. Ja, dat uh, denk ook. Ja, waarom zou je, ik ook. Ja, het is prima dat je uitgebreid wil koken omdat je het ontspannend vindt of omdat je het lekkerder vindt. Dat mm -hmm. is ook logisch. Maar ja, als je gewoon uh, ontbijt te doen, veel mensen natuurlijk ook niet voor de lol. Dat doen ze alleen ja. maar om de dag mee te kunnen gaan ja. ja, het is echt een soort van uh, compromis, een broodje kaas bijvoorbeeld. Het is ja. niet echt voedzaam, ja. het is niet echt heel lekker, je bent niet echt aan het ja. genieten in de ochtend daarvan. Nee. Dus je kan beter denk ik, die keuze maken van ga ik nu eten om te genieten, want dan weet je, maak ik deze keuze. Of wil ik gewoon die voedingsstof, wil ik gewoon snel aan de slag kunnen en mijn en energiek voelen. En dan maak je een andere keuze. Nou ja, het past ook wat meer bij de veranderende maatschappij. Je hebt steeds meer uh, eenpersoonshuishoudens. Dat ga je ja. ook niet. Ja. Hè, het is niet dat de moeder en vrouw uh, thuis zitten en de hele dagtijd heeft het om te koken. En dat je gezellig met z'n allen aan tafel gaat zitten. Ik bedoel, uh, Klopt. een uur in je eentje lopen koken en dan in twee minuten opeten. Maar ja, ja. Dat is ook niet echt. Uh, het zat een beetje anticlimax, hè? Yeah. Ja, dat, ja precies, precies. Dus dat past er wel bij. Ja. En uh, wat zijn je toekomstplannen? Want ik begreep dat je gaat emigreren. Ja, klopt, ja. Ik uh, ga emigreren naar Dubai. Okay. En ik hoop dan uh, vanuit daar uit te breiden naar uh, Azië. Mm -hmm. Want uh, ja, dat lijkt me gewoon ten eerste heel leuk om te doen. En, uh, ten... Zou je de eerste zijn in Azië met dit? Net als in uh, Nederland Wat? of Europa? Denk het wel, ja. Mm, maar het maakt niet zo heel veel uit hoor. Mm. Um, want het is nog een jonge markt, dus ja, als er andere ja. spelers zijn uiteindelijk... ...breden we allebei dan, uh, of alle drie misschien wel, de, de markt. Ik, ik zou denken, je moet naar Japan toe, uh, waar heel veel mensen doodgaan aan overwerk. Uh, er zijn genoeg ja. mensen, denk ik, die met tijdgebrek daar. Ja, ik denk dat het een hele interessante <laughs> cultuur is voor mijn uh, product. Ja. En ze zijn Mark. natuurlijk best heel rationeel of heel... Ja, ja heel... bepaalde dingen, dus ik kan me voorstellen dat ze dan minder... Uh, hè, zoals hier heb je de hipsters die het allemaal lekker lokaal en goed gevoeld bij je eten natuurlijk en zo. Ja, maar hipsters dus het zijn ook wel gevoelig voor mijn ik. producten hoor. Mijn hipsters vinden ook hey. wel leuk dat het nieuwe en hip en uh, hmm. happening en anders, hmm. uh, anders is. Uh, maar in Japan ja, ik denk dat, dat die cultuur uitermate geschikt is. Omdat, uh, ja, ze een echt bezige bijtjes daar. Ja. en uh, Ze zijn ook kapitaalkrachtig. Hmm. En, uh, want is het duur eigenlijk ten opzichte van uh, koken, zeg maar? Nee, het is eigenlijk goedkoper dan koken, maar toch heb je wel wat uh, kapitaalkrachtig uh, publiek nodig. Omdat, uh, um, ja, je moet toch wel iets nieuws proberen voor 30 euro. Uh, hmm. Ja, want je moet natuurlijk in één keer een pakket bestellen. Met ja, de, uh, ja, precies. Ja, Dus uh, ja, een proefpakketje is dan 30 euro. Ja. Niet iedereen die, uh, die wilt, uh, koop, doet dat zomaar als ze niet weten of, of, of het iets voor hen is. Ja. ja, nou ik denk ook dat misschien dat juist die kapitaalkrachtige mensen misschien ook als eerste de mensen zijn die je wilt bereiken die inderdaad openstaan voor nieuwe dingen. Ja. Ja. Uh, die, die misschien ook veel tijdgewek hebben. Ja. ja Effectief die uh, willen zijn. Ja, je had uh, inmiddels dat je geloof volgens mij we ook wel vegetarische. Ja, koeders, een veganistisch. Uh, ja, de, de normale product is vege, vegetarisch. En veganistisch heeft dan geen enkel product, ook niet uh, producten die dieren uit dieren komen, dus geen melk en zo. Mm -hmm. En uh, dat was nog best wel een. Uh, best wel lastig, want volgens mij vitamine D3, ik weet niet hoe het, uh, of, ik, of ik dat goed zeg maar voedseltechnologie die doet dat uh, maar er was uh, één product dat wordt dan gewonnen uit uh, schapenwol en een ander product wordt dan, uh, werd dan uit de schelp uit schelpen gewonnen mm. en dus dat, is, dat is dan niet veganistisch uh, dus daar moesten vervangingen voor komen <laughs> dus dat was best wel uh, ja schelp is natuurlijk uitdaan... ook een dier uiteindelijk hoe klein het ook is ja precies <coughs> maar uh, ja maar goed, voor veganisten misschien wel heel goed, want uh, ik denk dat die over het algemeen wel wat meer moeite hebben om uh, alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Ja, ja, voor veganisten lijkt me heel handig. Ik ja. ben uh, ja. zelf geen uh, veganist, maar... Uh. Nee, nee, want uh, ik, ik vond ook een, een opvallende uitspraak die zo even te logisch liefde niet vallen tijdens een van de interviews was... Uh, ja, ik, heb, ik heb niks tegen de bio-industrie. Dat, nou is ja, dat, dat is al een soort daad van verzet, denk ik, in de hedendaagse erdendaag-, maatschappij. Ja, ja, klopt. Ja, dat is een onpopulaire mening. <hash> um, eh, ik weet niet of, of, of je daar verder nog een hele sterke mening over hebt. Dat je zegt van, nou ja, uh, uh, hoe, hoe sta je zeg maar in, bijvoorbeeld ten opzichte van, nou ja, stel je voor dat er dier, uh, uh, dierlijk materiaal in je producten zit. Zijn dat dan inderdaad dingen waarvan jij zegt van, nou daar, daar selecteer ik verder niet op. Het maakt niet uit of het bio-industrie of biologisch of wat dan ook is. Ja, nee, mijn mening is helemaal niet leidend uh, daarin hoor. Mm -hmm. Want uh, ik bedoel, wat klanten willen, dat is uh, wat we maken. Ja. Um, maar mijn persoonlijke mening is wel dat... Uh, dat, dat uh, ja, ja als, er, als er een aantrekkelijke uh, aanbod is van melk uh, waarbij de koeien uh, een fijn leven hebben gehad, heeft dat wel mijn voorkeur. Hoor. Ik, zie dat, ik zie dat wel als een voordeel, ja. maar dat is iets anders dan dat ik helemaal op tegen ben. Ik vind het een heel natuurlijk uh, proces dat je, dat je eet of uh, gegeten wordt en uh, dat, je, dat je dingen creëert die... Uh, die goed zijn voor ons. Zo zijn we groot geworden. Zo zijn we op dit punt terechtgekomen. Ja. Wat we de natuur altijd hebben gebruikt in ons voordeel. Dus in die zin zie ik dat niet anders bij aardbeien kweken. In vergelijking met koeien kweken. Ja. Dus er zijn geen dieren zo succesvol als in de aantallen. Dan de dieren die gewild waren door mensen. Ja, oftewel, ja. om met Theo Maas te spreken. Ik gun elk dier een leven. Uh, en hoe meer we de slachten, hoe meer dieren er leven uiteindelijk uh, <laughs> uh, toch? ja, om ja. het ja, even heel goed te zeggen ja even terugkomend op uh, Dubai uh, wat vind je daar aantrekkelijk aan? Dus, uh, ja, um, het is, ten eerste vind ik het heel vet ik was daar uh, voor twee maanden, drie maanden geleden of zo. Um, dat het uit de woestijn is opgetrokken dus het is, het is een, een situatie, een omgeving dat helemaal niet uh, heel geschikt is voor mensen um, maar omdat we uh, zo goed zijn in, uh, in, uh, in bouwen, in, uh, in, in technologische ontwikkelingen... ...is het een fantastische plek geworden. Allemaal prachtige dingen. Uh, alles heeft airco. Um, dat vind ik heel leuk ten eerste eraan. Uh, ten tweede is het exotisch. Dus dat vind ik gewoon tof, avontuurlijk om een hele nieuwe plek terecht te komen. En ten derde is het, uh, is het een soort van laissez-faire capitalism... Dus het is dus economisch heel uh, liberaal. Er zijn heel weinige uh, belastingen. Er zijn bijna geen belastingen. Behalve op alcohol zit 187% belasting. Uh, op sommige producten volgens mij is er ook 5% importbelasting. Maar verder is er geen loonbelasting. Geen winstbelasting. Geen omzetbelasting. Uh, er is gewoon geen BTW. Uh, en en niet, dat niet alleen. Maar het, het is ook vrij liberaal met... Uh, een, Qua migratie. Je kan, mensen over de hele wereld. Die kunnen daarheen Om te werken. Dus boeren die. Uh, eerst weet ik wel, 2 dollar per dag verdienden. Die zouden daar. Uh, misschien wel 10, 10 dollar per dag uh, verdienen. En dat is voor een uh, ondernemer. Uh, daar. Een belachelijk goede deal. Dus dan kun je, kun je veel effectiever zijn. En, het, en ja, voor, voor die boeren. Is het natuurlijk uh, een deal. Die, die veel beter is dan. Uh, op middeleeuwse wijze 1 hectare grond ergens uh, verbouwen. dan kan hij ja. je, geld terugsturen naar zijn uh, kinderen. Die kunnen dan naar school. En daar verdient de bakker weer. En zo ontstaat een uh, economie. Dus dat, ja. dat hele vrije, dat, dat liberale, dat vind ik een hele, heel moreel systeem. Uh, en daar is dat, uh, is dat ten top. Ja, en over, om over verder te gaan over uh, avontuur en uh, moraal. Uh, je bent ook onder andere bekend geworden omdat je voor... Uh, het bedrijf dat je nu hebt een uh, wat uh, spannender leven nog hebt geleid. Uh, je bent drugsdealer geweest. Ja, klopt. Ja. En daar kom je ook uh, trots bijna voor uit. <laughs> Toch, als ja. ik het zo mag zeggen? Ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind het uh, moreel drugsdealer. Ja. dealer. Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, ik, vind het, uh, uh, ik ben tegen verbod eigenlijk op alles dat geen slachtoffer oplevert. Dus als twee mensen iets van elkaar willen kopen, wat dat dan ook is. en uh, Een derde heeft daar geen last van. Dan uh, vind ik uh, geen, geen buitenproportionele uh, hinder van ondervinden. Dan vind ik niet dat dat een misdaad is. Mm -hmm. Dat is eigenlijk met heel veel dingen die, die misdaden zijn. Die, uh, ja, die leveren eigenlijk geen slachtoffer op. Het levert pas een slachtoffer op als uh, de wetten worden gehandhaafd. Dus als je wordt opgepakt en in een celletje wordt gegooid. Dan is er pas een slachtoffer. Ik vind ja. dat een heel lelijk uh, systeem. En... Uh, ja, drugshandel is ook een soort van uh, rebellie daartegen. Want ja als, als iemand, uh, als een, een uh, goede ondernemer, een beetje, uh, onderzoek doet naar de kwaliteit van de producten en zelf ook test en, uh, en uh, on onderzoek laat doen door een, door een laboratorium. En, en dan kwalitatieve producten levert... waarbij ja. mensen uh, ja, plezier leveren. Als dus je mensen krijgt van, wow, ik, ik heb het echt super nou zin, man, dankjewel. En, dat, dat, is, dat is gewoon heel mooi uh, producten aan de man brengen. En uh, uh, ja, het toont echt aan hoe uh, hypocriet... Uh, hoe stom het is dat, dat dat soort dingen illegaal zijn. Ja, ja wat dat betreft moest ik uh, regelmatig even denken... Het feit dat jouw leven een beetje lijkt op uh, Breaking Bad. Uh, je begint als drugshandelaar uh, en uiteindelijk uh, produceer je vooral poeders. Uh, <laughs> nou ja, goed, die grap zullen we al uh, tot uit een treur waarschijnlijk hebben gemaakt. <laughs> ja, dat Die <laughs> heeft u nog nooit gehoord. Toen hoorde ik zelfs het Breaking Bad muziekje afgespeeld worden na een interview. Ja. Ja, ja, ja. Um, ja, ja, ja. Maar ja, inderdaad, uh, dat, dat is wel iets waar ik in ieder geval met je, met je eens kan zijn. Ja, als er geen... Uh, slachtoffer is, waarom zou je uh, het dan crimineel moeten maken? Ja, maar in, in het geval van Breaking Bad zie je ook dat hij dan op een gegeven moment geweld moet gebruiken. En daar ben ik dan wel weer op tegen. Dat, dat is een ander nadeel dat uh, als je het in de, in, in de criminele sfeer betrekt, dus als je het illegaal maakt dan ja, gaat de kwaliteit achteruit en ten tweede uh, ja, geef je het dan aan allerlei... Uh, uh, immorele mensen die het he die niet zo nauw nemen met, uh, met uh, moraliteit. Ja, dat, dat zijn uh, de, de enige mensen die jou kunt aantrekken, natuurlijk, als het illegaal is. Ja. Uh, wat, wat de zaak niet, uh, niet beter op maakt. Want jij gaf ook in een interview aan van, uh, dat je bij jezelf merkte dat je op een gegeven moment wraak wilde nemen op ja. een Ja, ik heb <laughs> toen op een gegeven moment gestolen en zij uh, perste me af. Dus uh, ze, ze dreigde met geweld om een uh, om uh, uh, product af te pakken. Uh, en toen ja, had ik het gevoel van, ja, shit, nu nee, moet die represailles plegen. <laughs> maar ja, dat is, dat is, dat is ja, op zich, uh, moreel uh, kan ik dat wel uh, verantwoorden natuurlijk. Dat is gewoon uh, uh, terugpakken van iemand die me last aan doet. Dus, daar, maar ik, dan gaan zij natuurlijk weer represailles op mij plegen. En dan kom ik in een soort van gewelddadig circuit terecht. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet uh, geweld uh, plegen. Ik wil gewoon uh, handelen. Gewoon ja. uh, dingen leveren die mensen willen hebben. Want je was dit al begonnen tijdens je studie. Ja. En uh, ik, ik zou je graag even willen citeren uit een artikel wat ik over je heb gevonden. Oké. Okay. Het interesseerde me niet zoveel, het was allemaal voor het avontuur. <laughs> Eén keer werd ik gepakt op het Leidseplein. Het was zo'n hele toffe undercover agent met zo'n nep Gucci pet <laughs> Ja, dat is echt een goede undercover agent. <laughs> hij vroeg me of ik wat te verkopen had. Toen ik het liet zien, deed hij zijn petje af. Een signaal naar de rest van het politiekorps. Er stormde agenten op me af en ik rende weg. Ik zie het al helemaal voor me trouwens. Bij ja. de eerste greep gooide ik mijn jas uit en rende ik door. Daarna pakten ze me weer en gooide ik mijn trui en shirt uit. Oh. Ik rende in mijn blote bast over het plein. Ja. Het plein nog uh, ja. steeds. Um, toen dacht ik, fok, mijn telefoon en mijn dagboek zitten in mijn jas. Ja. Nou ja, en toen was het voorbij. Leuk. Het heeft geen zin om weg te rennen, dus ik gaf me over en ik werd in de boeien geslagen. Ja. En je hebt ook in de cel gezeten. Uh, ja, uh, ja, het klopt. Alleen toen heeft mijn advocaat wel bewezen dat het uitlokking was van de politie. Mm -hmm. uh, ah, dus toen uh, mocht ik stage lopen. Want dan krijg je, was het niet een zwaar, ja. niet een zwaar, ja. niet een zwaar Zo delict is. Sorry? Zo'n knuffelcursus. <laughs> als, het, als het niet echt een zwaar delict is en het je eerste delict is. En uiteindelijk okay. ben ik alleen maar gepakt voor het in bezit hebben van uh, 0,8 gram cocaïne houdende substantie. Uh, waar ik 30 dagen gevangenisstraf voor heb gekregen. Mm. Wat ik belachelijk zwaar vind voor iets dat, uh, dat, dat Nederland. Weet je, dat 10% van de Nederlanders wel eens heeft uh, overtreden als dat het, als het niet meer is. Um, en uh, in Nederland werkt het zo dat je, dat je het aantal dagen keer twee in uren taakstraf krijgt uh, uitgekeerd als het je eerste vergrijp is. Dus toen uh, mocht ik stage lopen bij een bedrijf voor 60 uur. Toen zei ik nee, ik wil eigenlijk liever doen wat zeg maar, zware criminelen... Uh, moeten doen als ze straf doen. <laughs> dus toen zei, ja, dat kan ook. En dan moet je gaan schoffelen in het Vondelpark. En, uh, dus toen heb ik dat gedaan. En dat is fucking interessant. omdat Toen maakte ik ik een hele heftige criminelen. die, die, die, die gewoon ja, die, die, die, die, Dat is best wel een kleine wereld, merkte ik. Dus die praten met elkaar zo van, uh, ja, ik was uh, met Ali. Uh, en dan zegt die andere. <laughs> bedoel je Ali van die diamantenroof? En dan yeah. zegt yeah. de ander van, nee, nee, nee, ik, ik, of, hij bedoelt die Ali van uh, die die zichzelf eens benen heeft geschoten. En dan, ja, dus, dus, dat is, was fascinerend uh, om. Maar je het gewoon alles als een grote avontuur? Uh, je, je lacht er bijna om. Zou je, de, zo komt er in ieder geval een beetje over. Uh. Ik Was het op het moment zelf dikke stress? Ook met het uh, opgepakt worden en allemaal dat soort dingen. Of had je altijd wel een beetje zoiets van, haha, lachen, wat komt me over, komt me nu weer? Ja, ik, ik heb wel een soort van hang naar, naar een dopamine uh, rush Dus. Uh, dus dat zoek ik... Uh, ja, en ja, ja, nee, ik heb ook het idee dat jouw ethische systeem ook gewoon heel anders is. En dat je je gewoon netelijk niet schuldig voelt over wat je doet. Weet nee, je? dat is ook waar, zeker. Uh, ook, ook, een, ook een citaat is... Uh, ik vind het eigenlijk heel nobel om drugs te dealen. <laughs> en hypocriet ja. dat de overheid harddrugsgebruik uh, verbiedt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Uh, het is eigenlijk een ethische taak die je voor de samenleving hebt gedaan. Dat klopt, uh, ja. Ja. Inderdaad. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je... Ja, goed, dat je vooral naar de praktische consequenties kijkt van je handelen. Ja. De wraakacties van... Van anderen of inderdaad uh, dat je als je in de cel zit, dat je in ieder geval geen vrijheid meer hebt. Mm -hmm, ja. Omdat je nou ook echt een soort uh, schuldgevoel hebt bij jezelf of zo Van shit, wat heb ik nou gedaan? Ja. Nee, nee, dat, nee helemaal niet. Maar als praktische uitwerking kan ik ook bijvoorbeeld Amerika niet in, omdat ik een strafblad nu heb. Uh, dus dat is wel echt, uh, echt heel jammer. Want ja? ik ga nu dus naar Dubai emigreren. Maar aanvankelijk was het idee om naar Amerika te emigreren dat leek me ook een fantastische plek om een, om een product uh, uit te breiden. Een heel leuk avontuur. Uh, dus dat uh, is daardoor uh, ja, niet doorgegaan. Maar uh, gelukkig zijn ze in, uh, in het oosten wat, uh, wat liberaler, daarom trend. Dus ja, Dat, nee, dat, dat, dat verjaagt niet. Uh... Ja, ik, uh, ik was bij de, ambassade, de Amerikaanse ambassade en zij uh, zeiden van ja, dit, dit gaan we echt niet doen. Maar ja, je kan het over vijf jaar nog eens een keer proberen. Ja, okay. En uh, wie weet staan we er dan anders in. Misschien dus, dat ja. Donald Trump uh, het wat makkelijker maakt voor ja. jou. Om, uh... Ja, maar, nou, dat betwijfel ik eigenlijk. Ja, hij is, wel is juist meer, meer uh, grensbewaking, toch? Ja, meer grensbewaking dan eerst en hij is ook heel erg uh, tegen drugs. Mm. Dus ja. ik heb hem daar nog nooit uh, liberaal over horen uitspreken. Ja, dat is een beetje de moeilijkheid ook, hè? heel veel politici zijn rechts of links, maar ze zijn bijna nooit ja. liberaal of libertarisch. Uh. Klopt, ja, dat is heel jammer. Eigenlijk had Ron Paul uh, president mm -hmm. moeten worden. Ja, precies. Want je bent uh, volgens mij veel met het libertarisme bezig, hè? we hebben het al een aantal keren genoemd. Ja, ik vind het echt een, uh, een fantastisch idee. En, en wat heeft je vooral geïnspireerd? bepaald boek of uh, hoe ben je uh, mee in aanraking gekomen? Um, jullie hadden hier voor zien. Ja, ja, ja. Hij, heeft mij, uh, hij werkte in mijn bedrijf en toen heeft hij me een keertje uitgenodigd om bij Students for Liberty te spreken. Uh -huh. En voordat ik daar kwam was ik heel apolitiek, helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Omdat ik zoiets had van ja, het maakt mij niet zoveel uit... Wie er aan het roer staat te vechten yeah. over welke koers we gaan varen. Uiteindelijk zorg ik gewoon voor mezelf en mijn naasten. En dan uh, lig ik uiteindelijk toch wel met een uh, cocktailglaasje aan het, uh, aan het zwembad. Dat het, het cruiseschip is dat, dat Nederland uh, heet. Yeah. Um, maar toen leerde yeah. ik dat door Students for Liberty dat, dat ook een politieke visie is. Dat je ook gewoon met rust gelaten wo wil worden. Vrijheid ambieert. Um, dat het dat uh, dat, dat libertarisme Het is niet van Voor je gevoel is het dan heel van dat je zegt ja, ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen doen en voor mezelf en naast te zorgen, maar ja, dat, dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen politiek niet mee eens zijn. Die willen natuurlijk dat er een overheid is die, dat, uh, die je hele leven een beetje gaat vormgeven. Ja, ja, zij willen zichzelf ook zo belangrijk mogelijk maken. Ja. Dat, dat lijkt me een natuurlijke uh, uh, beleving. Uh, maar ja, ik vind het heel arrogant uh, om, om te denken dat je dat dat iemand beter weet wat, wat goed is voor een ander. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk het probleem voor politici. Je gaat niet de politiek in als je andere mensen met rust wil laten. Nee, nee, <laughs> oh, precies. <laughs> ja, nee. gelukkig heb je wel ook gewoon stromingen die dat wel uh, meer uh, ambiëren. Zoals, uh, je hebt natuurlijk de ne Libertarische Partij in Nederland ook. Je hebt Forum voor Democratie die een stuk liberaler zijn. Uh, en uh, voor Nederland zijn ook een stuk liberaler. Dus ik heb wel het gevoel dat het een beetje ook uh, meer stem krijgt. Maar uh, sociaal-liberaal en economisch-liberaal... dat is toch uh, wel een zeldzaamheid uh, in Nederland. Dat is wel jammer. Ja, ja precies. Ben ja. je zelf uh, politiek actief? Uh, doe je iets voor een uh, politieke partij? Voor, uh, voor ja, ik ben lid van al die drie partijen die ik net noemde. Ja, dus VNL, FVD en uh, Libertarische Partij. Ja, ja klopt. Um, en uh, ja, ik, ik vind het heel leuk uh, om te volgen. Ik ga ook, ook wel eens naar... Uh, uh, bij inkomsten, ik ging ook naar Forum voor Democratie toen het nog geen uh, politieke partij mm. was. Vond ik heel interessant. Er kwamen allerlei onderwerpen aan bod. Die normaal gesproken helemaal geen uh, podium ja, krijgen. Zoals ja. wapenbezit werd besproken. Het was heel interessant. Het was heel taboe in Nederland. Ook. Ja, het steekt heel anders in elkaar dan uh, het veel gehoorde argument. Maar dan krijgen we Amerikaanse tafereel. Ik zijn ook andere landen waar het heel anders werkt. En ook de cijfers zuid Amerika zijn heel anders dan wordt gepresenteerd. Mm. Uh, er was volgens mij een lezing over kernenergie. Uh, en, en hoe, hoe groen... Uh, dat wel niet is, en uh, uh, frakken daar was ook een, uh, een, uh, een lezing over, dat, dat, dat, dat vond ik heel interessant. Dus uh, uh, gaat over een schadigas, bedoel je, of niet? Ja, ja, precies, ja, ja. ja. Dat, is, dat vond ik heel boeiend uh, om mee te maken, dat er allerlei onderwerpen werden besproken die normaal gesproken niet uh, aan, aan bod komen. Ja, er zijn zoveel dingen die gewoon bijna een soort taboe zijn, ja. waar... Ja. Uh, ja we hebben voor, voordat we begonnen met het interview al even gehad... over de Amerikaanse toestanden. Alsof ja. dat inderdaad een argument op zichzelf is. Ja, ja. Uh, precies. En dat de discussie dood doet. Terwijl je best kan zeggen van... Nou ja, uh, Amerika gaan er dingen goed en slecht. En er zijn best dingen in Amerika... waar we inspiratie uit kunnen ja, zeker, halen. En er zijn zeker. ook wel dingen die goed gaan. Dus... Ja, maar ook, ja. Het, ook het idee van... Over sommige dingen hoeven we niet meer te praten, want ja. daar zijn we over uitgepraat. Ja, ja. dat is ja. een beetje ja. Dat is een ja, mening uitgekristalliseerd en als je dan iets anders vindt, dan zijn mensen soms... Daar gaan we niet aan beginnen. Ja, ja dat het echt taboe is. Dat ze zich bijna niet eens meer kunnen... Dat kom ik wel eens tegen, dat mensen het niet, niet, niet, niet met je eens zijn, maar dat ze zich gewoon echt niet kunnen voorstellen... Dat, dat er over bepaalde onderwerpen verschillende meningen bestaan, überhaupt. ja. ja. Dat, dat, dat is blijkbaar door. door ik Iedereen in Amerika wil ook uh, wapenbezit uh, uh, meer uh, in, in, aan banden leggen. En uh, wij hebben het in Nederland heel goed geregeld dat we dat niet hebben. Maar ja. Uh, ja, nu, nu, door die terroristische aanslag, uh, is dat wel een, wel een soort van uh, wedergeluid ook uh, ja. prominenter geworden. Ja, dus dat ja dat want Frankrijk uh, en Duitsland hebben het eigenlijk te verduren gekregen afgelopen ja. twee jaar. Ja. En uh, ja, wat, wat ik vooral een hele treurige vond uh, ik zag een keer een artikel gedeeld worden van uh, de voorman van de Eagles of Death Metal, die een, uh, ja. die ze in Bataclan hebben opgetreden tijdens die aanslag van IS en ja. een bandlid ook hebben verloren. Ja. En die aangaf dat hij voorstander was geworden van vrij wapenbezit. Ja. Mensen die, die, ja. die, die, die doen net alsof het een debiel is en, en ja. precies weer dat hele idee, hè, van, hoeven, we, we ja. hoeven hier niet over te praten, van, ja. Uh, het is, ze proberen niet eens een discussie aan te gaan of een poging te doen een beetje te snappen waarom iemand zo denkt of zo. Nou, ja. wat, wat, dat is het raar. Wat ik vooral zo erg vind is. Wat de is. Wat zou jij doen als ja. jij 130 mensen om je heen afgeslacht ziet worden ja. en je kunt niks doen? Ja. Dan, Hoe voel je dat? En, en daarna krijg je dit ook nog een keer over je heen: al die mensen die al die stront over je uitkiepen omdat je een andere mening hebt. Ja. Ik vind het echt, echt diep triest. Uh. Ja, ik vind het ook uh, diep triest. En, en ook onlogisch. Want uh, als je kijkt naar het verkeer... Dat, in het hele verkeer heeft iedereen een machine tot, ter beschikking... waarmee die andere mensen heel gemakkelijk, uh, gemakkelijk om zou, kan, zou kunnen leggen. Maar het verkeer is, is, dat werkt prima. Natuurlijk af en toe zijn er zo'n ongelukjes, et cetera. Maar uh, de intenties van de mensen zijn, ja. zijn, zijn, zijn, no zijn voor 99 uh, positief, optimistisch uh, ja. ten, ten opzichte van andere mensen. Dus als je, is heel raar om dan met wapens ineens te denken dat, dat, dat, ook, dat iedereen Die denken ineens elkaar, op elkaar gaat knallen of zo. Ja. Nee. Als, als, als 99% van de mensen wapens hebben, ja. dan uh, kijkt die 1% die kwaad wil, die kijkt wel uit om zijn wapen te gebruiken. Ja, maar die komt ook sowieso wel uh, aan wapens. Wat ik ook een mooie uitspraak ja, ja. altijd vind is, if the guns are outlaw, only the outlaws of guns. Ja, precies dat. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Ja, inderdaad, als, als 1% kwaad wil en, en ja. 100% van de mensen wapens hebben want die, ja, precies wat ik zeg, die komen toch wel aan wapens, want ja. die hebben scheid um... criminelen houden zich niet aan de wet dat is de definitie van nee, de criminelen precies. <laughs> precies. ja precies, precies. Ja. Dus, dus het is natuurlijk inderdaad raar dat we van die gun free zones instellen hè. zo van oh als we een nee. gun free zone hebben dan komt er niemand binnen met een wapen ja, ja dat is echt een soort wensdenken waar, waar ook vooral hele linkse partijen natuurlijk altijd weer goed in zijn ja dat ja. is echt, ja. heel, echt naïef waarom Terwijl, nou, veel van die shootings vinden nou ook uh... plaats op, op, op, in gun free zones want dan ja. je, weet je zeker dat je geen weerstand uh, ondervindt ja. Ja. Ja, ja, in Europa is wat dat betreft één grote ja, ja. ja. ja. ja. ja, ja en, en dan nog, hè, uh, IS uh, roept mensen op om uh, ons aan te vallen met auto's en messen. Hè? Dus ja. we, ze hebben niet eens een, een, volgens de wet een verboden wapen nodig om, om ons af te slachten. Nee, volgens zijn uh, uh, regels uh, is dat juist uh, bevorderlijk. En ja, dat werkt ook natuurlijk heel goed in uh, maar heb, je, maar heb je ook niet het idee, hè? want we, zien, we zagen ook volgens mij afgelopen uh, paar weken geleden of zo, zagen we dat Europa weer bezig was met nog strengere wapenwetgeving. Heb je ook niet het idee dat de overheid zelf gewoon heel erg bang is voor zijn eigen burgers? Dat dat een van de redenen is uh, omdat ze gewoon bang zijn voor een revolutie bijvoorbeeld? Ja, dat zou, uh, dat, dat, dat vind ik heel aannemelijk. Dat is ook natuurlijk waarom het in de Amerikaanse grondwet staat. En dat vind ik heel charmant. dat wordt vaak uh, vergeten. Uh, dat dat eigenlijk de reden is dat je naast een sterk leger ook een bewapende uh, gewapende bevolking hebt een ja. uh, burgerwacht eigenlijk ja, ja want, uh, je moet wel je, je eigen uh, staat en je eigen huis en je eigen land kunnen beschermen ja. ten overstaande van een uh, ...Iranieke overheid. Nou weet ik niet hoe dat in Amerika... <laughs> ...zou gaan als de burgers... ...in het leger tegenover elkaar... ...zouden staan, want het zijn... ...buitengewoon uh, sick ja, legeren. De, de politiek natuurlijk wel heel bond maken. Uh, Willen wil de burger... ...zich <coughs> groot organiseren... ...om tegen de staat een keer te gaan? Ja. De, dan moet die staat ook wel echt... Uh, nou, dat weet ik veel, een bepaalde opinies zuiveren of zo. Nou, maar ook, ook, ook andersom. Ik dingen. denk dat heel veel soldaten dat die, uh, zich primair Amerikaan voelen en niet per se een bepaald persoon volgen als leider. Ik denk dat als ja. de president ja. dingen doet die niet door de burger gaan. Ja, dan ja. krijg je het halve leger. Dan uh, gaat het leger tegenover de burgers staan. Nee, nee, nee, dat denk ik ook. En sowieso verhoog je ook het risico uh, dat dat gebeurt, omdat de kosten worden veel hoger uh, als je tegen gewapende burgers moet yeah. ten opzichte van uh, ongewapende burgers. Ja, ja, nou ja, plus dat natuurlijk uh, de band tussen het leger en het volk is volgens mij heel groot in Amerika. Oh. Ja. Heel veel mensen ja. zijn heel trots op uh, veteranen die terugkeren. Ja. Um, en ik denk ook niet zo snel dat inderdaad uh, militairen hun eigen volk gaan aanvallen. Hè? Dat wordt een heel nee. ander verhaal als je echt bepaalde uh, facties krijgt in een land, ja. zoals je misschien nu ook in Turkije ziet. Die echt achter een persoon als persoon gaan staan. Ja. In plaats van ja. dat ze een, een, een bevolking uh, dienen. Ja. Ik het zo ja, ja. Of ja. staat de bevolking niet uh, tegenover elkaar. Ja, want net al een beetje over die, over die meningen: hè, dat, dat sommige meningen dan, dan zijn en niet eens bespreekbaar. Uh, wat ik zelf als een heel groot voordeel zie, want ik, ik, ik zie bijvoorbeeld uh, in mijn omgeving wel veel mensen die, die hun baan kwijtraken doordat ze zich politiek uiten uh, of uh, weet je wel, dat, dat, dat, dat ze niet meer aan de slag komen of dat ze, dat ze er op uh, allemaal rare manieren geblokkeerd worden promotie uh, uh, te maken. En ja, wij zijn alle drie ondernemers uh, en kunnen, hebben daardoor de vrijheid eigenlijk te zeggen wat we willen. Uh, omdat het, ja, voor mij heeft het politiek uit de kast komen eigenlijk uh, weinig consequenties voor mijn werk gehad. Of eigenlijk geen. Ja, ja. Nou, dat uh, wordt ook wel afgestraft. Zoals uh, Uber, die Uber-CEO die, yeah. die is uit de commissie met Trump gestapt om, vanwege druk uit de samenleving. Oké. Okay. Uh, ja, die, die, ze hebben een Uber-app gedelete omdat hij in de commissie zit van, uh, van Trump. Mm -hmm. Dus dat zou een voorbeeld waarbij. Uh, dat vind ik ja. ook. Uh, ja. Ja. Uh, maar ja, er zit natuurlijk wel, dat wel dat een, een verschil zijn. in of je als, uh, als ondernemer zelf de keuze maakt dat je dat risico loopt. Hè? Het kan zijn dat ik misschien ook bepaalde klanten niet werf omdat ik een bepaalde ja. mening heb. Ja, dat ja. is soms ook niet. Maar dat is een wel overwogen risico. Hè? Ik vind het ook heel ja. belangrijk om in een democratie een open discussie te kunnen blijven voeren en ja. om een mening te kunnen geven. Ja, ja, maar, ja, cool. En ja, dan, ja. dan raak ik maar een paar klanten kwijt. ja Jammer. Um, maar dat gaat natuurlijk heel, heel anders voor een, voor een middelmanager. Die, ja. die zal natuurlijk nog veel risico-aversig zijn. Ja. Want ja, dat is niet degene die die risico-inschatting uh, die die risico kan maken. Uh -huh. En inderdaad, ik, ik ken ook verhalen van mensen die van letterlijk op Facebook bepaalde posts hebben weggehaald. Omdat ze bijvoorbeeld voor de overheid werken. Oh, ja. en dat zelfs, zelfs het feit dat je PVV-sympathisant bent. Alleen het feit, ja, ja. Dat, uh, dat, je opinie inderdaad. Dat dat eigenlijk al te ver gaat. Uh, dus ja. het is natuurlijk een heel ander... Uh, ja, helemaal dat vanuit de overheid wordt uh, gestuurd... dan is het eigenlijk gewoon censuur. Ja, ja, ja precies. Nou ja, er is wel een bepaalde censuur, denk ik... ten opzichte van de PVV, denk ik, dat het heel sterk yes. is. Uh, dat, dat, dat mensen heel moeilijk aan de baan komen... als ze enigszins een PVV verleden hebben... of zich enigszins een openbaarheid daarvoor... Uh, ja. Uh, Oké, okay, want ondernemers zijn over het algemeen uh, uh, geen PVV'er. Nou, jawel. Maar ik denk dat je als ondernemer daar veel vrijer in bent... Ja, maar ik bedoel, nee, iemand het, gaat als... niet zo snel uh, geen viool bij mij kopen, uh, ja. omdat ik uh, op de lijst voor, uh, voor een voor democratie sta, bijvoorbeeld. Nee, denk je? Weet je wel, maar ik denk... Ja, voor voor, voor democratie is ook een veel minder controversiële partij ja, dan Ja, dat, dat, dat is zeker waar, maar ik heb het idee dat als jij een winkel binnenstapt, dat het je rotzorg zal zijn uh, wat, wat die ondernemer stemt. Nou ja. Jij gaat voor een bepaald product en je wil gewoon een goede deal qua prijs en, en de kwaliteit. En ik heb het idee dat de niet toch wel anders is, omdat je dan misschien een de PvdA, HR manager hebt, uh, die compleet dus achter achterste benen staat en dat je je werk volledig kwijt bent. En ik, als denk, die, uh, nou ja, en ik denk dat zeg maar, heel veel ondernemers, die hebben natuurlijk gewoon een relatief kleine organisatie in Nederland. Uh, dat er ook gewoon veel minder peer pressure is. Het is natuurlijk ook een gro groepsdynamiek. Hè? Ja. Uh, willen conformeren aan een algemeen uh, geaccepteerde mening. Die ja. vaak niet overeenkomt met die van de PVW. Ja. Ja, en als ondernemer sta je daar misschien boven. Of heb je er überhaupt geen last van. Omdat je er misschien maar met ja. een paar mensen in het bedrijf zit. En, ja. Uh, ja, en met de de en een relatief klein netwerkje misschien van mensen die je vooral persoonlijk kent. Ja. Je hebt niet zozeer met het... Uh, maar zie jij ondernemerschap als iets wat, wat iedereen zou kunnen doen? Want dat wordt vaak, weet je, dat, dat erg ik me af en toe aan... dat je uh, als ondernemer vaak als talent uh, gezien wordt. Terwijl ik het idee heb van, nou ja, ik probeer, uh, probeer gewoon wat dingen... en ik kijk wat werkt en anders probeer ik wat anders. En ik heb zelf niet het idee dat ik, dat ik daar extreem talentvol in ben of zo. Ja. Hoe zie jij dat? Is, is ondernemerschap iets wat iedereen zou kunnen? En uh, hè, zou het de oplossing zijn voor... Ja, de, de, de, de klap van de zweep die mensen krijgen... door zich al in loondienst... Uh, politiek te profileren, zeg maar. Um, ja, maar dat, dat probleem... als dat een probleem uh, is... voor werknemers meer dan voor... werkgevers... dan vermijd je dat niet als je zzp'er wordt. Mm -hmm. Dan uh, loop je net zo goed... het risico dat, uh, dat, dat... diezelfde mensen geen product of diensten... van je afnemen. Uh, maar ik denk, ja... In, uh, ja, ondernemen... Als ZZP'er, er ligt heel weinig verschil eigenlijk tussen die twee. Want je hebt ja. gewoon een dienst, je hebt een bepaald talent, je toont een bepaalde inzet en in dat ruil je tegen een bepaald tarief. En of je dat nou per uur doet of per, uh, per project, dat ja. op zich uh, maakt het niet zo heel veel uit. Um, maar, um, dus ja, ik vind, een werknemer is ook gewoon een soort van uh, uh, ondernemer. Ja, maar de klant ligt natuurlijk anders. Het is natuurlijk één HR-manager of zo die jou wel of niet aanneemt. Terwijl het natuurlijk, zoals ik, ik heb duizenden klanten. Ja. Ja, die gaan mij niet helemaal natrekken voordat ze een, een klontje hars bestellen in mijn webshop. Dus nee. in die zin ben ik wat immuner uh, uh, politiek gezien. Zeg maar. Ja, ja, ja. Um... En, en kijk, werknemers worden natuurlijk wel nagetrokken. Ja, ja, ja, klopt, ja. Dus ja, ik weet niet hoe je dat... Ja, dus de vraag is of dat zou veranderen als, als, als iedereen zzp'er uh, zou... Ja, als je echt een bedrijf opricht. Want zzp'er zit natuurlijk een beetje tussenin, inderdaad. Want dan heb je nog steeds met die HR-manager te maken. En met het ja. bedrijf dat jou inhuurt. Dan ben je dan steeds niet echt zelfstandig, of zo? Ja. Of okay, iedereen is natuurlijk zelfstandig, in een bepaalde zin, vind ik dan. Maar, uh. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik, zou, ik zou het uh, fantastisch vinden als er meer mensen gaan, uh, gaan ondernemen... Uh, maar ik vind niet uh, ik denk ook dat iedereen het kan als, uh, als je een bepaald uh, ja, als je, als, zeker als zzp'er ja, als, je, als je grotere bedrijven opzet dan moet je andere ambities hebben het is wel zo, uh, je moet het leuk vinden om risico's te nemen uh, en ja, hoge baten veel, veel risico uh, moet je aanspreken in plaats van met je loondienst is, is weinig risico en een uh, ja. consistente uh, ja, consistente uh, Inkomen. Dus, dus, dus ja, het vergt dan een soort van persoonlijkheid, denk ik. Het spreekt oh. mij, mij heel erg aan. Ik vind dat heel wel leuker hoe meer uh, risico <laughs> hoe ja, lekker, we, bijna Ja, Ja, omdat je in carrière natuurlijk al een beetje naar voren komt dat je graag de avontuur aangaat en het risico neemt. En dat uh, ja. Ja, ook niet emotioneel gigantisch onder leidt, ofzo als je dan uh, weet ik veel, uh, uh, als je dan uh, negatief bejegend wordt door uh, anderen, zeg maar. Nee, nee. Nou ja, wat ik zelf het leuke vind aan ondernemen is dat je eigenlijk gewoon gedwongen wordt om in bijna alles uh, beter te worden. Uh, hè? Ik zie het ondernemen zie als een soort vergrootglas voor, voor het leven in het algemeen. En je moet als ondernemer moet je boos kunnen zijn op de juiste momenten. Je moet uh, je mensen kunnen motiveren op de juiste momenten. Je hebt heel veel kennis en inzicht nodig. Ja. Je moet sociaal handig zijn. Um, en dat is natuurlijk wel iets wat misschien kapot wordt gemaakt door mensen die... Dag in dag uit in de cubicle ja. hetzelfde werk doen. En ik denk dat het uiteindelijk ook zijn weerslag heeft op de maatschappij waar je in leeft. Ja, zeker. Ja, dat is, dat is het allervetste aan, uh, aan ondernemen. Dat, uh, dat het uh, heel veel impact heeft. En dat iedereen, dat je in vrijwillige interacties met, uh, met je medemensen samenwerkt. Dus alle mensen die, ja. die, die waarvan je diensten afneemt, en, en waar, die, die bij je werken en, en die bij je kopen, die doen het allemaal vrijwillig. Ja. En niemand uh, wordt ertoe gedwongen zoals je dat in, uh, als de staat iets bedenkt, dat doet dat wel zo is natuurlijk. Dus daar in die zin uh, dat vind ik, uh, ja, vind ik heel, uh, heel vrij. Ja, want ik denk ook dat als er meer mensen ondernemer zouden worden, dat mensen ook politiek wel wat meer lessen faire kunnen denken. Doordat ze zichzelf niet als een slachtoffer zien van hun werkgever of de staat of het systeem, maar dat als mensen zich realiseren van oké, okay, ik ben gewoon in staat om mijn eigen, in mijn eigen inkomen te voorzien, uh, zonder dat ik afhankelijk ben van de werkgever of wat dan ook, en ik kan mijn eigen klanten en mijn eigen leveranciers uitzoeken bij wijze van spreken, uh -huh. ja, dan, dan denk ik dat mensen ook veel relaxter gaan kijken naar een staat, bijvoorbeeld. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat dat gebeurt. Ja, maar, maar, maar tegelijkertijd ook, ook meer burgerschapzinnen. Als we naar Amerika kijken, dat daar 10% van de mensen actief is in de politiek. En uh, het feit dat bijna alle politieke functies verkiesbaar zijn, mm -hmm. dat heeft denk ik ook te maken met het ondernemerschap. Gewoon beseffen van we moeten het met elkaar doen. Mm -hmm. We moeten niet opkijken naar iemand die boven ons staat, die het wel even allemaal voor ons gaat regelen. Ja. Ja. Ik denk dat dat dan een heel groot verschil zou uitmaken. Dat juist het ondernemerschap laat zien: van jongens, het is heel fijn dat er een groot bedrijf is wat voor jou een baantje heeft geregeld, maar uiteindelijk moeten banen gewoon gecreëerd worden door onszelf. Ja. Ja. En datzelfde geldt voor de politiek natuurlijk. Ja. En hoe zie je de komende verkiezingen? Uh... <t> ik, ja, ik hoop uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat die drie partijen waar ik lid ben van, de LP, Vorm uh, mm, uh, voor Democratie en voor Nederland, uh, heel veel zetels halen. Maar als ik realistisch moet zijn, dan denk ik dat de LP geen zetels gaat halen, uh, dat de VNL er twee gaat halen. En dat Forum voor Democratie er vier gaat halen. Oké. Okay. En waar ga je zelf op stemmen? Want je bent lid van drie uh, partijen. Ja, ik ga op uh, ja, Jenaars uh, Ramat Darsing stemmen. Die uh, is geloof ik nummer negen van Forum ja. de voor Democratie. Ja, uh, ja ik, ik, ik ken hem. Uh, ik zie daar hier heel boos kijken. Dat, uh, dat nee, nee, nee. nee, dat nee dat ik, was, 10, ik was aan het glimlachen <laughs> 8, juist. Voor, voor ik voor hem ook stemmen. Dus, okay. uh, nee hoor, nee. Dat, nee, nee ik, was juist aan het, uh, ik was juist goedkeurend aan het glimlachen. Nee. <laughs> nee, dus. Uh, heb je ook bepaalde verwachtingen? Ja, je behalve zetelsaantals dan. Het gaat over de, de partijen zelf. Maar heb je ook verwachtingen over bijvoorbeeld de kabinetsformatie? Uh, uh, Phee, ja, dat vind ik heel lastig. PvV is net uh, gezakt, uh, acht zetels, geloof ik. Ja, maar kunnen we die peilingen vertrouwen? Ja, dat is ook weer een vraag. Dat is ook weer zoiets. Ja dus, toen kan ik, ja, dus dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ja, ja. stel je voor dat je ja, ik heb, ik, ik heb daar wel een mening over. Nee, bij, ik hoor die graag. Ik wil net een opzet te maken. Ja. Uh, ik heb uh, we hebben, bij onze Batter 4 in Nieuwjaarsborrel, hebben we iedereen gevraagd om voorspellingen te doen. Ja. En ik denk dat als Wilders de grootste wordt, en dat denk ik wel, nog steeds. Ik denk ja. dat mensen VVD wel echt zat zijn en dat die gordijnbonus heel sterk zal zijn dit jaar. Dat ja. veel mensen misschien ook gaan stemmen die eerder niet hadden gestemd. Of niet durven te zeggen. Ja, uh, ja ik denk dat, uh, dat Wilders de groot gaat worden. En ik denk toch dat hij voor het premierschap gaat. Um, en ja, dan is natuurlijk de vraag: wat, uh, wat voor kabinet krijgen we dan? Nou ja, waarschijnlijk een VVD zonder Rutte, maar misschien gaat het voor die tijd al gebeuren. Want er schijnen nu weer wat, uh, wat e-mails op tafel gekomen te okay. zijn die Rutte zegt niet gekend te hebben, maar die anderen zeggen <laughs> dat hij die wel gekend zou moeten ja, hebben. Oh, ja. uh, ga ik ga het nog steeds over de bonnetjes afwerpen. Aha. Um, ja, plus dat ik denk dat, dat, dat, dat Rutte gewoon binnen de VVD gewoon een heel slecht imago mails heeft. Ja, ja um, niemand gelooft wat hij zegt. Ja. ja. En uh, ja, ik, ik denk dat het uh, VVD, uh, PVV en waarschijnlijk gedolgesteund van het CDA gaat worden. Ik denk niet ja. dat ze hun vingers nog een keer gaan branden aan uh, de PVV in een kabinet. Ja. ja. Of we krijgen een regenboogcoalitie, maar ik denk dat, dat partijen ook wel snappen dat, uh, dat het op termijn voor nog meer problemen kan gaan zorgen. Ja, en dat houdt misschien niet stand, dus dan krijgen we snel weer nieuwe verkiezingen. Ja, dat ook. Ja. Als je met vijf partijen uh, uh, moet gaan regeren, dan uh, komt er ook helemaal niks uit. Uh. Ja, ja. kleurloze massa. Ja. <laughs> ja. ja. En heb ja. Je, eh, volg, volg je ook nog een beetje de politiek in het buitenland, in Europa? Een um, klein beetje. Ik zag af en toe wel eens wat over een Trump voorbij komen. Ja, ja, ja. ja Trump, uh, is, uh, vooral in uh, aanloop uh, naar, uh, naar de, naar de presidentschap uh, toe, vond ik het heel uh, interessant om te zien hoe de media een voorkeur had voor uh, Hillary. <coughs> Daar heb ik heel veel uh, over geuit, want ik zag echt gewoon... Dingen die heel uh, oncharmant of overbelicht uh, werden, en juist onder. Uh, als Trump als iets verkeerd deed, bijvoorbeeld. En, uh, en onderbelicht als. Uh, als Hillary. Uh, veel, uh, veel ergere dingen deed. Um, ja. Dus, dus ja, dat vond ik heel interessant. Uh, en nu ja, nu je kan eigenlijk Trump ook gewoon niet, niet volgen als ja. dus Elke dag is hij nieuws. Ja, ik krijg op een gegeven moment ik krijg van de, ik heb zo'n CNN app op mijn telefoon, ik krijg 20 10 keer per dag breaking news inmiddels. Uh, ja. <laughs> ja, Daar word ik wel een beetje zat van. Uh. Ja precies. Uh, maar het zijn in ieder geval innoverende tijden, ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Ja, ja. Het, is, uh, het is wel heel interessant om, uh, om in de gaten te houden. Hij heeft ja. een, uh, een motie of een uh, voorstel gedaan, ik weet niet precies hoe dat uh, heet daar, maar uh, dat voor iedere nieuwe wet er twee moeten worden afgeschaft. Het zou oh, ja. een symbolische wet zijn, ik weet niet of, hoe dat in de praktijk gaat werken. Maar dat vind ik echt een fantastisch idee. Ja. Ja. En uh, ja, hij heeft natuurlijk ook beloofd om uh, heel veel geld terug te halen. Wat nu vaststaat buiten Amerika, omdat uh, als ze het terughalen, betalen ze 20% belasting of zo. Over de winsten van, van Apple, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat lijkt me een heel uh, slim. Uh, uh, idee, want dan kunnen ja, gaan iedereen dat daar weer uh, investeren. Ja, zo'n protectionisme heb ik helemaal niks mee, natuurlijk. Uh, dat hij uh, jobs uh, wil houden door uh, door uh, importheffingen, ja, daar wordt uiteindelijk iedereen armer van. Weet je, als je zegt Mexico wil pay for the wall, uh, want we installeren een 20% uh, uh, belasting, ja, dan wordt die belasting natuurlijk betaald door de consument in Amerika en uh, ja. niet. Uh, mm. Door, door, door Mexico. Of, ja, die Mexicaanse producenten zullen er ook onder lijden. Maar het is niet dat het dat, dat welvaartsverhogend is of zo. Dat zij ja. er geen last van Maar ja, het beleid van vinden. Trump wordt ook gezien als een reactie op het feit dat er een uh, oneerlijke uh, uh, positie nu zou zijn tussen bijvoorbeeld Amerika en China. Hè, dat China wel al, van alle voordelen van Amerika profiteert, maar andersom niet. Uh, ja. Ja, maar kijk, dan nou zegt hij dumping goods, they're dumping goods on us. Hm. Maar dat, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, die goods die vragen komen naar. omdat er vraag naar is. Ja. En als ze als uit, uit China staal kunnen leveren dat veel goedkoper is, 30% goedkoper is dan dat ze er meer gaan doen. Dan zijn ze niet goed in het dampen en dan zijn ze gewoon welvaardig. Ja, precies. precies. jij ja, gewoon dat gebouw voor 30% goedkope ja. staalprijs. Ja. Dus gaat iedereen op vooruit. Ja. Maar ja, dan komt de overheid weer in gevaar, want waarom is alles zo duur in Amerika? Nou, waarschijnlijk ook de hoge belasting. Ja, ja precies. En, ja, uh, klopt. Dat, dat vindt de overheid ja, natuurlijk niet zo leuk. De, nee, de, nee. Ja, ja, dat is waar Stel je voor dat de verzorgingstaat uh, die, die vaak te uitgebreid is, dat die in elkaar stort. Omdat ja. De, ja omdat ja. mensen het gewoon niet meer... Zelf, omdat mensen het eigenlijk gewoon zelf willen oplossen. Zelf hun, ja. willen bepalen wat voor zorg ze willen of hun ouderen willen. Wat voor onderwijs voor hun kinderen. Ja, dat zou, dat zou, dat zou, dat zou, dat zou jammer zijn voor de, voor de overheid. Ook als je kijkt naar hoe groot de overheid is als bruto nationaal product in China. Communistisch China is kleiner. Dat is, er, is er relatief klein aan, ja. aan Amerika aan, ja. en aan Nederland. Ja, 50% ongeveer hè, in Nederland. Ja, in Nederland is, ja precies. Ja. Bijna 50%. In Amerika is het dan 37% uh, geloof ik. Aha. En... Uh, China weet ik het niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat het lager is dan Nederland en dan, ja, ja. dan denk ik ja. van ja, het heeft echt zo'n imago van regressief, communistisch, Precies. maar economisch ja. dus gewoon ja. En in en die economisch scene, is het. Kapitalistisch nog. Ja, ja. De verhouding. Ja, de ja, ja. staat kost in ieder geval veel minder wordt. Veel, als de helft van je leven, ik vind dat echt lelijk. De helft ja. van, van de economische uh, waarde die wij creëren met z'n allen ja. producten en diensten... ...wordt gewoon afgeroomd voor de staat. Zodat ja. bureaucraten en politici kunnen bepalen wat goed is voor ons met onze eigen geld. Precies, ik vind dat zo'n zo vervelend. Systeem. Ja, ja dus het is er zitten zoveel nadelen aan belastingheffing. Ten eerste, er is geen incentive meer op, uh, op harder werken. Ten ja. tweede, uh, er zitten heel veel uh, ambtenaren en bureaucraten tussen. En ten derde, wie ja. zegt dat de overheid het op een goede manier uitvoert. Ja. ja, want zij hebben geen incentive ja. om te presteren. Dat hun is misschien we... nog wel uh, de meeste... Uh... Ja, want, want als je, als je inko inkomen niet afhankelijk is van je prestatie... ...waar doe je dan eigenlijk voor? Dan ben je alleen maar om je eigen uh, positie en jouw afdeling uh, goed te doen naar te overkomen... Uh, ...voor de mensen om je heen... ...en andere ja. bureaucraten ...die besluiten ja, wat jouw budget wordt... ...maar niet, ben je niet bezig met wat de klant eigenlijk wil... Ja. ...want die klant die moet jou betalen... ...omdat die verplicht wordt... ...door de Ja. Ik, uh, ik zat laatst uh, The Walking Dead te kijken... ...ik weet niet of jij die kent. Ja. Uh, dat is een personage, Negan... ...die, uh, die heeft een groep uh, The Saviors... ...en uh, die... die, die, die Terroriseert eigenlijk de hele omgeving, van uh, waar de hoofdrolspelers in zitten. En wat doen ze? Zij, zij dwingen eigenlijk iedereen om de helft van ze al bezittingen te geven. En anders worden ze gewoon gekidnapt of gedood. Ja. En dan zit je daar naar te kijken en dan zeg je van wat een gigantische bruut is dat. En dan ja. even laat ik je. Hey. shit. <laughs> dat, dat, de land, gebeurt, maar dat, dat gebeurt, dan gebeurt de nu ook al. Maar we zien het niet direct. Dat ja. uh... is inderdaad, ja, je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Ik had <laughs> zo'n zo, zo zelf voorbeeld. Iemand haalde aan dat er een uh, kidnapware bestaat. Dat, dat, dan, dan worden je bestanden bevroren. En dan gaat er een, uh, een, uh, een code overheen dat je niet meer bij je bestanden <coughs> kan. En dan moet je hen... Een uh, bedrag overmaken en dan krijg je het wachtwoord, kan je weer bij je eigen bestanden. En uh, dat, gaf, dat werd aangedragen als voorbeeld van waar de overheid, zeg maar, uh, zou moeten inspringen. Uh, toen dacht ik van, maar dat is eigenlijk ook wat de overheid doet, dat ze bijvoorbeeld vergunningen gaat uitschrijven. Ja, eerst ontneemt het uh, jouw recht om op je ja. eigen terrein een huis te bouwen. En vervolgens verkoopt, <laughs> verkopen zij weer het recht om het toch wel te mogen. Dat is een beetje hetzelfde systeem. Alleen gebruikt de, de overheid afpersing en zij kidnapping. Maar het is even, ja. maar heel. Nou ja, maar als, dan je, dan als je het last niet betaalt, word je ook gekidnapt. Zo simpel is dat toch? dan, dan blijf je ook in de cel. Ja, ja, dat ja. is waar, letterlijk waar, ja. Ja. Ja. Ja, Daarom, daarom uh, noemen ze kidnapping noemen ze ook wederrechtelijke vrijheidsberoving. Oftewel, vrijheidsberoving die tegen de wet ingaat. Er zijn genoeg manieren waarop de wet ook aan vrijheidsberoving ja. toevoegt. Vrijheidsberoving ja. nee, aan ja. zich is natuurlijk niet wettelijk verboden. <laughs> nee, ja, nee, ja. nee, ja. nee ja, ook in bepaalde rechtszaken zie je dat de overheid zich het recht voor om iemand gewoon te gijzelen. Ja. Ja. letterlijk gijzelen ja. om uh, informatie los te krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, wat dat betreft bood het me wel een beetje een uh, leuke blik ja. op, op hoe het, onze eigen wereld ook gewoon werkt. Ja, als je, als je alles terugbrengt naar gewoon de, de, de, de, ja, uh, uh, uh, heel klein, dus remove the middleman. Zo van ja, weet je, als ik uh, ergens voor centjes gewerkt heb en jij gaat dat vervolgens uit mijn broekzak pakken, dan is dat raar. Ja. En die zou de hele dag niks doen. Maar dat is wel wat de overheid doet. Ja. Nou ja, goed, en, natuurlijk uh, komt een aardig deel nog steeds terecht hier. In de, zijn er zijn ook bepaalde onderdelen waarvan ik denk van nou, dat kan de overheid beter dan wanneer er geen ja, overheid ja, dat is. Ja, is dat zo zo? Dus welke onderdelen dan? Uh, nou ja, goed. Uh, iets als de rechtspraak natuurlijk. Dat is per ja, ja. de definitie iets wat niet vrijwillig uh, een vrijwillig contract is. Ja, je zou al kunnen zeggen, als je in een gebied zit, dan conformeer je aan bepaalde wetten. Maar dat is natuurlijk wat de staat ook doet. Dus ja, alleen dan zou je, zou je, dan heb je de vrijheid om te, in, in, een, in, een, in, een, in een vrije markt, dus dat door de vrije markt, uh, dan heb je gewoon een abonnement op een, uh, een bewakingsdienst, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je de vrijheid om te kiezen: ik ga naar die ene bewakingsdienst. Want zoals je nu bijvoorbeeld bij de politie ziet, zijn er heel ja. weinig aangiften. En dan doet uh, Rutte stoer van: kijk, ja. dat is minder criminaliteit. Maar dat dus, is voornamelijk omdat mensen geen uh, vertrouwen hebben. Dat hun ja. uh, diefstal bijvoorbeeld uh, wordt, wordt opgelost. Ja. Terwijl, dus ja. als je dan kan zeggen van. Weet je, fok dit bedrijf dat de, op dit moment de politie heet, ik ga naar een ander bedrijf. Ja. Die, die, en vanaf dat moment dat ik het abonnementsgeld betaal, uh, uh, beschermen zij uh, de spullen in mijn huis bijvoorbeeld. Uh, want zij hebben een veel beter percentage van, van mensen opsporen en, uh, en terecht brengen. Dan, uh, dan, dan, dan heb je die vrijheid en denk ik ook dat, dat, dat zelfs in de rechtspraak de vrije markt beter zou werken. Hmm. Nou, daar zou ik nog even over na moeten denken. Want het lijkt mij heel lastig om. <laughs> Om iemand vrijwillig zich te laten conformeren aan strafoplegging bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk wat de rechtspraak doet. Ja, maar als je, als je één partij hebt. Dus, dus dat worden hele. Uh, ...één bedrijf doet dat voor je. Hebt twee bedrijven, A en B, allebei privaat. Ja. Allebei leveren ze die dienst. Allebei hebben ze dus een leger om, uh, om, om, om, om ten eerste beveiliging uh, te, te regelen. Ja. Uh, producten uh, met mensen te, te beveiligen en uh, ze hebben een opsporingsdivisie, et cetera. En ze zijn natuurlijk allebei bij gebaat dat bij een conflict dat, dat, dat, dat daar geen geweld, uh, dat er geen oorlog komt. Anders weet ja. je, als jij iets van mij steelt, en dan, dan gaan onze twee private legers waar we amendementen op hebben tegen elkaar vechten, is ja. natuurlijk heel ja. oneconomisch. Dus wat zij logischerwijs gaan doen, is een derde onafhankelijk uh, rechtbank aanspreken. Dat kan ook een privaat bedrijf zijn, daar kan je ook verschillende rechtbanken van hebben. Maar ja. dan zegt zij van, kijk wij... Wij concurreren met elkaar, maar we zijn er allebei bij gebaat als we één uh, onafhankelijke bemiddelaar hebben. En die, en die heeft een, een goed aanzien, uh, wa uh, waardoor je dus uh, uh, ja, conflicten vermijdt. Van, ja, oké, okay, de bewijs is overtuigend. Ja. Jij hebt inderdaad mijn spullen ge uh, gestolen. Dus je moet mij compenseren voor 400, 500 procent of zo. Dat, is een heel, dat, zou, dat zou prima privaat zijn. Dat is een heel redelijk, uh, redelijk systeem, denk ik. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat dat je af en toe zo vast zit in je eigen denken dat je het niet kan zien hoe het ook anders zou kunnen. Ja, precies. Dit is een alternatief uh, inderdaad. Uh, ja, dat zou kosten. Ja. Overwege waar dan. Ja. Uh, dus op, uh, op ruim een uur zijn er nog oh, dingen jezus. die je heel graag zou willen. Ik heb sowieso nog één ding, maar ik ja, nee, ga het eerst even jou het De gast gaat voor. Oh, ja, nee, uh, heb um... je nog iets leuks, een gouden ondernemerstip, een boekentip, uh, iets wat je wilt delen of waar je nog even kort over wilt hebben? Um, oh, ja, een boek dat ik heel vet vind is de 4-hour workweek, maar okay. dat is op zich wel z'n best wel. Van Tim een... Ferriss. Ja, precies. Dus... Yeah? Ik heb het veel gelezen. Um, ja, ik, verder niet echt, ik vond het een heel leuk gesprek, dankjewel. Ik heb, uh, He, heb je al een 4-hour workweek nu? Um, ja, nou, eigenlijk op dit moment ben ik werkeloos, omdat ik uh, ben uh, gestopt bij, uh, bij uh, dit bedrijf. Omdat ik, uh, ja, eigenlijk Mijn maar, eigen bedrijf dus. Ja, maar, ja. Omdat ik uh, wilde gaan starten in, uh, in Azië, in, in een nieuwe... Uh, entiteit. <laughs> dus nu heb ik een zero-hour workweek. Nee, nou, ik ben wel voorbereid aan ja. het pleeg gedaan. Ja, maar, maar je bent wel nog steeds eigenaar, neem ik aan. Ja, klopt. Ik ben ja. voor 70% eigenaar, ja. ja. Um, uh, maar um, ja, die four Hour workweek, wat ik inspirerend vind, is dat je vrij maakt, de tijd vrij maakt, uh, zoveel mogelijk om te doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. En zo ben ik ook. Uh, zelfstandige geworden. Aanvankelijk wilde ik autonoom kunstenaar worden. En toen heb ik gewoon mijn uitgaven zo beperkt mogelijk gehouden. Waardoor ik met 600 euro per maand rond kon komen. Toen had ik bedacht, oké, okay, ik ga voor die 600 euro werken. En dan ga ik uh, de rest van de tijd volledig besteden ja. aan, aan dingen die ik leuk vind om te doen. En dan probeer ik zo snel mogelijk om met datgene die 600 euro te financieren. En dat was eigenlijk in de eerste maand dat ik het probeerde al gelukt. En sindsdien ben ik autonoom. Ja. ja, dat is wel grappig. Hè. Dat gaat natuurlijk ook wat. Met... Waar Tim het Tim Verfust het hele gover heeft, is het lifestyle design. Dus kijk ja. wat je wil. Ja. Wat heb je ervoor nodig? Dus om dat heel rationeel te bekijken. Ja, ja, ja. Terwijl ja, de meeste mensen die ja, weet je, die zitten natuurlijk in de in de standaard run van van je gaat naar school, je gaat studeren, je neemt een baan en, de, en je gaat lekker nieuwe keukens kopen en zo. Ja, en vooral, uh, terwijl... en vooral ook niet weten wat ze met vrije tijd zouden moeten. Ja, niet bewust nadenken, oké, okay, ja, wat is nou ja. hetgeen wat me vervulling of energie geeft, of waar ik lol in heb, ja. en, en proberen daar je leven zoveel mogelijk op, op in te richten, op een bepaalde lifestyle die je wil, en ja. niet denken zoiets van, ik moet carrière maken, en dan heb je een dik inkomen, en dan ga je maar de... En dan ben je gelukkig. Ja, en dan ga je maar, ga je maar een keuken van 30.000 euro kopen ofzo. Weet je wel, zoals je vaak ziet, ze moeten dat inkomen komen opmaken Ja, zo, dus dat je een heel duidelijk, duidelijke reden hebt waarom je dat geld wilt. Want ja, dan heb precies, dit, dit, is je het waarvoor je leeftijdsleven. Ja, dus ja. heel bewust omgaan met, met hoe ga je jouw uh, levensstijl uh, ja. inrichten. Ja, dat ja. uh, is zeker een aantal raden boeken. Het is dus ook wel ja. redelijk klassieker van uh, ja. bepaalde zeker. kringen Ja, uh, ja. hoe, hoe oud is het? Tien jaar oud denk ik inmiddels. Ja, sowieso, en, ja. Het is best ja, het is wel best even oud. oud. Dus ja, we kunnen de luisteraars van harte aanbevelen voor Our Work Week van, uh, van Tim Ferris. Duidelijk, uh, en dan had ik sowieso nog één uh, vraag die ik je wilde ja. stellen. Je hebt het even, al even genoemd dat uh, uh, je, je bent begonnen als kunstenaar. Doe je daar op dit moment uh, nog veel mee? Um, nee, eigenlijk, uh, uh, eigenlijk niet. Ik, ben, uh, ik was toen heel veel kunst aan het maken. Uh, maar... Um, ja, toen kwam, uh, kwam Joyland en dat vond ik heel leuk en daar heb ik eigenlijk al mijn tijd aan uh, besteed. Ik ben ook gestopt met mijn opleiding. Dus, en uh, ja, dat, dat is ook een hele creatieve uh, beleving. Dus ik, had, ik heb helemaal niet echt die behoefte gehad om uh, nog heel veel... Uh, ja, je creëert natuurlijk met onderneming ook iets. Dat ja, is, uh, dat is ja communicatie manier. en producten, research en development. En uh, ja, dat groeit ook uh, heel snel, groeit nog steeds... Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat was echt een, uh, een ding dat al mijn aandacht uh, uh, vroeg. En waar ik ook al mijn aandacht aan wilde besteden. Dus ik, ben, uh, ik heb wel een tijdje nog video's gemaakt. Dat wil ik wel weer uh, gaan doen ook. Op je YouTube kanaal? Ja. Ja, Joey van Koningsbrug uh, is mijn YouTube kanaal. Zo is het bedrijf ook begonnen. Omdat ik gewoon iets met video wilde doen. Maar nu is het <laughs> drie jaar uh, Uitgesteld. En je hebt ook een uh, lokale hit in uh, Den Helder gehad. Ik. <laughs> ja, ik heb een keertje een liedje gemaakt... ...dat, een, uh, dat <laughs> het lokaal wel aardig deed. <laughs> dat ging over een roze tas. En, en je hebt zelfs nog een, uh, uh, een tijdje... ...een pizza bedrijf gehad. Uh. Ja, Laat Je Lille zien. nog steeds? Uh, nee, mijn compagnon heeft het uh, overgenomen... ...en er een ander concept uh, van gemaakt. Uh, ja, het is jammer... ...want het was, wel, was heel leuk. Ik ben dol op pizza... En uh, we maakten hele goede pizza's, als ik het zo met We hadden buffel mozzarella, zelfgemaakte uh, tomatensaus. Het was echt, echt fucking lekker. We zijn <laughs> al langs allemaal slagers gegaan om de ju juiste salami te halen. En, um, maar uiteindelijk werd het gewoon een beetje te druk. Um, en uh, dat had twee, We waren twee werknemers en uh, het liep wel ja. aardig. We kregen goede recensies. en uh, het groeide. Maar uh, ja, toen moesten we. Uh, ja, moesten we Moest, moest ik meestal omdat ik eigenlijk geen tijd meer voor had. Ja. Dus, ja uh, keuzes maken. Ja, precies. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het voor Ik interview. Ja, ik vind graag, het graag interessant gedaan. Interessant is en ook wel een goede afwisseling gedaan. ten opzichte van de ja de, de gasten, meer politieke gasten die we zeg maar uh, doorgaans hebben. Dus ik denk ja. dat het een hele, hele leuke afwisseling is en een heel interessant uh, gesprek. En, uh, dus, uh, we kunnen nooit genoeg ondernemers hebben in dit land, denk precies. ik. Precies. Dus het dus willen <laughs> van harte stimuleren en uh, ja, ik hoop ook dat het inspirerend is voor uh, voor degene die luisteren. Wij hebben volgens mij nog wat aankondigingen te doen. Uh, ja. Uh, we hebben in ieder geval uh, op 16 maart hebben wij een event. Mm -hmm. uh, 15 maart uiteraard de verkiezingen. Ja. 16 maart hebben wij de Batavieren vieren na verkiezingsvuil. Uh. In Café Lopera te Amsterdam aan het Rembrandtplein. En wat kun je daar doen Satan? Ja, uh, zuipen. Zuiken. Uh, uh, gezelligheid. Je en we nemen daar de podcast op. We nemen een podcast op, dus jullie uh, inbreng, die zal uh, voor het grote publiek bekend worden gemaakt. Leuk. Je kan je moed indrinken als de verkiezing tegen is gevallen. Je kan het vieren als het is meegevallen. Ja. Um, plus dat we uh, zo langzamerhand uh, nog meer events aan het organiseren zijn. Ja, die zijn allemaal te zien op onze Facebookpagina, podcast, En dan uh, klik op evenementen. En uh, daar uh, kunnen jullie zien, uh, iedereen is uitgenodigd. Dus uh, we zien jullie graag bij uh, een van onze uh, evenementen.